Scherp en zonder marsje. zelfs de kleuren, de prachtige kleuren doen pijn en zijn prachtig, en soms ze schreeuwen ook gelukkig, wanhopig, janken naar de maan en even, voelen dat de wereld nog de wereld zonder zachte wolken is, maar goed zo.